Het internet piept en kraakt. Allerlei hele grote sites zoals Amazon, CNN, Twitter en PayPal waren niet of slecht bereikbaar de afgelopen uren. En ook de site van de Britse overheid lag eruit. Een technical problem has taken large numbers of websites offline including several newspapers and gov.uk. Inmiddels lijken steeds meer sites het weer te doen. Problemen komen waarschijnlijk door een storing bij cloudbedrijf Fastly, websites gebruiken die dienst om bijvoorbeeld hun foto's en video's op te laten draaien. De politie in Limburg heeft drie mensen opgepakt in verband met de dood van een babytje van vier maanden oud. Het gaat om de vader en moeder en de oma. Het jongetje werd eind april gewond naar het ziekenhuis in Heerlen gebracht en overleed daar later. Wat er met hem is gebeurd is nog niet duidelijk. Deel van de opbrengst van de coronaactie van Giro 555 gaat naar Suriname. In het land gaat het niet goed. Er zijn veel coronabesmettingen. De ziekenhuizen liggen propvol en er is een tekort aan medische apparatuur. Via Giro 555 krijgt het land nu zuurstofapparaten, mobiele koelboxen en trainingen voor zorgverleners. Bewoners in de wijk in Almere hebben last van een agressieve ekster. Sonita schrok zich rot toen ze tijdens haar dagelijkse ommetje opeens een vogel over zich heen voelde scheren en ze iets op haar hoofd voelde. Het waren de klauwen van een ekster. Die kwam uit deze boom vandaan. Enorm eng. Het deed ook heel erg zeer. Ik ben doorgelopen, wel met zo met die blik achteruit van, komt hij nog een keer en naar huis. Maar bang zijn voor boze eksters dat hoeft niet, denkt deze stadsecoloog. Als je maar afstand houdt, en naar ze kijkt, dan gebeurt er helemaal niks. En als je dan dus ook nog weggaat, dan heeft hij extra het idee dat hij jou heeft, heeft weggejaagd. Dus dan gaat hij het volgende keer weer doen. En volgens hem was het dier waarschijnlijk extra waaks, omdat het jongen heeft het weer. 17 plekken schijnt de zon, al ontstaan er vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 25 graden. Morgen kan het 26 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan bij de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat Fiede tussen Vinkeveen en Maarsen 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk, Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Sun, sun, sun, sun, sun You're gonna grow up, you're gonna give sun uh -huh. uh -huh. run, run, run. Ook in de zomer is jouw keuze ZFM. have it all the first day.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 Nee, And then- Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Adesso no, non voglio più. to your